Hij zat voor onder meer illegale opslag van gevaarlijke stoffen. Voor hij op vrije voeten kon komen werd hij nogmaals gearresteerd. Omdat hij vanwege roekeloos gedrag ook van opzettelijke brandstichting wordt verdacht. In het toeristisch gebied in Zuidwest-Frankrijk heeft een bosbrand gewoed. In de buurt van Bordeaux is 300 hectare bos in vlammen opgegaan. Dat zijn zo'n 600 voetbalvelden. De bosbrand begon zaterdag vlakbij een grote camping in Lacanau waar ook Nederlanders komen. Toeristen die de camping door de brand niet konden bereiken moesten overnachten in de feestzaal van het dorp. De camping zou niet zijn getroffen. Op het hokfestival Roskilde in Denemarken is een dode gevallen. Het is een Duitse vrouw van 35. Ze viel van zo'n 30 meter hoogte van de toren van een kabelbaan op het festivalterrein. Het gebeurde op de vierde en laatste dag van Roskilde, een van de grootste openlucht muziekfestivals in Europa. Het weer in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land zonnig wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht bij Leus de Zuid 5. En de N207 of aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 8. En dat komt door werkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden over de N11 en de A4.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 Another day. Zomvoort, oud Zomvoort en uh, Zomvoort uit Zomvoort is het weer tijd voor Zomvoort op zaterdag ZFM voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur inderdaad weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Hallo Rob en uh, goedemiddag luisteraars vanaf een, uh, ja, een beetje bewolkt gasthuisplein, maar de zon doet af en toe wel met best om er door te komen. Ja, zal Lex komen of zou hij opstroot zitten? Ik denk dat het bellen wordt hoor. Maar goed, we zijn er weer en we hebben natuurlijk daar vaste onderdelen uh, vandaag. We zijn drie uur lang live bij u. We hebben natuurlijk uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht door onze de enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn en ik denk dat het wel een wordt. Uiteraard hebben we rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week en het heet vandaag Fietsen. Ja, ja. Uh, vandaag hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, nog vele regionale en lokale nieuwtjes. We hebben weer een heropening van een horecazaak en, en twee heropeningen, van. daar gaan we ook even bij stilstaan. Uiteraard hebben we op sportgebied uh, de, vandaag, het uh, geen Formule 1 dit weekend, maar wel de kwalificatie. Voor de DTM, die is vandaag. En dat speelt zich allemaal af op de Noorish Ring. We gaan het ook live schakelen met het Circuitpark Zandvoort. Want daar is het Dutch Powerpack Festival dit weekend. En daarvoor zijn voor ons aanwezig onze race reporters Willem van Denzen en Jaap Koper. Verder nog natuurlijk, natuurlijk Wimbledon, de damesfinale. De Tour de France is vandaag begonnen. En we hebben natuurlijk ook nog golfmoes. Dus genoeg redenen, houd pen en papier bij de hand. Want er zijn we de nodige evenementen waar u wel licht naartoe wilt. Heb je niet meer? Nou, dat houdt kort. Nou, ik, dat, dat dacht ik ook, ja. <lacht> Kortom weer drie uur lang vol radio bij CFM. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. En hier is A Friend Who Needs. Live a comfy life joy and pain. A somewhat empty life without too much strength. Zo zo. Ja, zo zo. Ja, ja. ja, ik was even bezig. Dus uh, ja, is het plaatje alweer afgelopen. He? Ja, jij was ook zo druk met andere dingen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Nou goed, luisteraars. De vakantie is weer begonnen. En uh, wel in het midden van Nederland. Dus uh, we krijgen weer die grote vakantie-uittochten. Omdat de zomervakantie uh, gisteren is begonnen. Voor een deel van Nederland. Voor, uh, en daarmee ook het begin van de massale vakantie-uittocht. Wordt dit weekend veel uh, honderdduizenden Nederlanders op de weg richting buitenland uh, gesignaleerd. De regio Midden heeft nu als eerste vakantie. Een week later volgt de regio Zuid. Op 16 juli is het voortgezet onderwijs in Noord-Nederland Noord aan de beurt. En de basisscholen volgen op 23 juli. Dus houdt u de verkeerssituatie uh, in de gaten. En uh, zodra de vakantie begint. Ik zal altijd een paar dagen wachten met de weg gaan. Het is gewoon weer lekker hè. Want het, vakantie. Het is weer vakantiegevoel. Dus we gaan weer een massale uittocht uit Nederland. En allemaal lekker naar Sanford toe natuurlijk hè. Gewoon blijf... een dagje zon voor... Ook goed, gezellig. Hier is Oplus en Life is Live.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 is. Ja, de zonnige klanken hoor je bij CFM op zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag met Belle Paris. CFM Race Radio. Pit Report. En niet alleen Belle Paris hebben we vanmiddag. Uiteraard onze eigen race reporter Willem van deze. Hij staat op het circuitpark Zapvoort. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag Rob en Albert Jan en uh, Luisteraars uiteraard ook. Uh... Hij zegt vooral: zegt hij, Dit weekend in het teken uh, van het Dutch uh, Powerpack Festival. Dutch Powerpack, uh, wat we kennen als het uh, Nederlandse uh, autosport gebeurt. Uh, dit weekend hier op Zandvoort, één uh, ontbrekende klas uit de Britse Paul Pekten. Dat is uh, de GT4. Uh, die doen dit weekend uh, niet mee hier op Zandvoort. Uh, ja, dat wordt weer uh, geconverseerd uh, met uh, twee uh, buitenlandse klassen uh, die hier op uh, Zandvoort aanwezig zijn. En dat is uh, de Pirelli uh, Ferrari Open. En uh, ook erg uh, leuk uit Engeland uh, is Dat is de Volkswagen uh, Racing Cup. Voor uh, alle klassen uh, die we hier.. Ja, uh, raceweekend hier op Zandvoort uh, terug in de, de Formule Sport uh, de Renault Clio uh, de uh, Formula uh, Strip en de Tour Wagen die is op de vanmorgen hebben we hier uh, kwalijk process, uh, kwalijk kwalificaties gehad voor de races uh, die zich uh, voornamelijk uh, morgen al gespeeld maar ook vandaag zijn er al een aantal uh, races en de eerste race uh, ja, die is momenteel uh, onderweg, dus een race van uh, 50 minuten en dat uh, betreft de uh, Dutch Redocool kampvoorschap, uh, een uh, klasse uh, ja, dit jaar uh, leven ingeblazen hier in Nederland. Uh, acht auto's uh, vandaag aan de stad uh, overdreven. Een groot race over 5 kilometer. wat interesseert dat er ook tijdens die race een uh, verplicht uh, pitstop is. Nou, op, dat moment, op dit moment zijn we uh, juist uh, bezig uh, met die pitstops. Dan uh, gaan we even kijken hoe de uh, stand in de race is. Ja, het is uh, of Strauss die is vertrekken vanaf de, uh, vertrek van de uh, vierde. Uh, Positie, maar een goede start gehad en later ook nog uh, de andere auto's uh, voor zich wist uh, in te halen en uh, ja, zijn voorsprong uitbouwen en junior samen zijn de leiding met op een twee Een de van Dekker Sanders en uh, Mark Koster. die uh, nu uh, ja, even uh, tijdelijk uh, wordt terugvallen vanwege het feit dat ze hun pitstop uh, houden. We gaan even kijken hoe de stand uh, zo dadelijk is. Of iedereen zijn pitstop heeft uh, uitloop. Uh, nou, het is nog Junior trouwens, die de beste zaken in deze race. Ja, Willem, nog even een vraagje aan. Je. De Dutch Powerpack, hè, daar hebben we het over. Uh, dit weekend op het Park Zandvoort. Ja. Wat houdt het nou precies in? Want dit is uh, volgens mij niet echt een uh, race die we al vele jaren hebben of een weekend. Zo'n raceweekend. Nou, ja nou, dat hebben we eigenlijk uh, iedere race weekend. De Dutch Powerpack. dat is eigenlijk het uh, gezamenlijke pakket van de Nederlandse auto Sport. En uh, vallen alle uh, Nederlandse Nationale klasses uh, uh, vallen daaronder en uh, ja, op het algemeen uh, hebben we de raceweekenden een andere benaming. Uh, dan zijn het de pinsterreisers, Races, uh, masters, maar uh, in al die weekenden zien we dan de Dutch Power uh, terug. Uh, ja, deze keer uh, is er geen benaming uh, van een sponsor of een uh, feestdag en uh, wordt het gewoon uh, Dutch Power Festival genoemd. Oké, okay, vandaar maar een interessant weekend op het circuitpark, zo so En iedereen is van harte welkom natuurlijk. Meer. En het is een uh, leuk weekend en het uh, leuke eraan is ook uh, dat we uh, buiten, ja, de, uh, dat zien we ieder weekend al dat er een uh, andere klasse als gast is. Dit weekend zijn er twee klassen en het uh, Ferrari uh, Challenge Open en dan uh, de Volkswagen Racing Cup. En beide klassen die ik zo net noemde, ja die gaan vandaag ook al uh, race voor een stuk uh, na deze race van de Dutch Raddle oh. Golf dan krijgen we de Ferrari Open Race en we krijgen daarna de Volkswagen Racing Cup nog. Dan krijgen we vandaag ook nog een race Uit de Nederlandse Formule Portkamp En we sluiten de dag af met uh, ja, Altijd uh, 100 minuten Durende toewagen Die dus zo kunt die om uh, 5 uur Verstartvaart en uh, derhalve dan ook Duurt tot uh, 10 over half 7 Nou vol programma dus, vragen op circuitpark zal voor dankjewel Willem voor dit moment En straks komen we uiteraard weer bij je terug Voor het vervolg van alle raceklasses Is er wat muziek albertjan. Ja, gaan we doen, gaan we doen ja, Hier is de muziek van de BB&QB And oh. Genie. Blijf toch altijd lekkere muziek, hè Albert-Jan? Ja, ik draag nog wel. dat jij Weet jij uh, leuke nummer de vindt, Muziek he? van Billy Joel, hoor uit 1983. Dat was de Uptown Girl. Zie Ja, ja, ja, ik zit er helemaal klaar voor. Goedemiddag. Nou, ik vergaat bijna mijn microfoon. Ja, ja vongen, dat, uh, dat zag ik. Ik dacht dat we van jou vandaag moesten gaan bellen, maar uh, in één keer zit je tegenover me. Dat doe ik alleen met strandweer. Dan mag je me bellen. Oké, okay, is het geen strandweer dan? Ga jij nu... Uh... In de zon liggen? Nee. Ik ook niet. Oké. Okay. Vandaar dat je er bent. Welkom, want er is geen zon. Er is geen zon. Nou. En dat uh, blijft lopen eventjes. De komende uur, uur, anderhalf, twee uur blijft het bewolkt. Oké. Okay. Uh. Ja. Ja, het is niet ongewoon. Nou, leuk dat je er bent, Lex. Ja, gezellig, gezellig. Gezellig, goedemiddag, Lex trouwens. wel oh, blijkt, die man zie je. Leuk dat je in de studio zit. Ja. We hebben je liever op strand, maar goed, dat ja. maakt niet uit. Ja, maar je weet, ik doe mijn best, Rob. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga mijn best doen voor volgende week uh, het weekend. Nou, zo helemaal goed, we gaan het erover je. We beginnen met vandaag. We hebben een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En op dit moment krijgen we dus een beste wolk uh, vanaf de Noordzee, komt er uh, op ons af, een, een wolkenveld. En dat duurt dan uh, ja, anderhalf uur ongeveer en dan komt de zon weer terug. En het is op dit moment half drie, drie uur, Hop, half vier, vier uur gaat de zon weer schijnen. Oké, terrassenweer of niet? Uh, dan is het uh, terrassenweer en dan is het ook borreluren. Ja, daarom okay. dus, uh, ja. dat komt al je uit dan. Ja, er staat een uh, matige en aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. De wind is, uh, 4 en bijna 5. Okay. Dus het gaat net niet stuiven op het strand. Nou ja, keurig. Dus, en de maximumtemperatuur zit al rond de 17 graden vanmiddag. En dat is het nu en dat is het maximum een beetje van vandaag. En het was de uh, afgelopen dagen ook steeds zo, hè? Zo rond de 17 graden? Ja, 16, 17 graden. Oh, je hebt op mijn site gekeken. Ja, hey, ik oh, okay. hou het goed in de gaten. Goed zo. En uh, dat doe ik tenminste niet voor niks. Nee, daarom. Okay. Morgen. Dan... Uh, er zit er toch een, uh, een kleine weersverbetering in. We hebben s morgens eerst uh, wolkenvelden. Zo'n beetje het weer wat we vandaag hebben. En in de middag dan gaat het uh, verder opklaren met een matige noordwestenwind. En de temperatuur die gaat morgen een graadje omhoog. Die gaat naar de 18. Oké, okay. ja. dus, uh, dus uh, dagje kan open van de auto uh, uh, morgenmiddag. Morgenmiddag kan dagje open. Okay. En dan uh, maandag dan zet de trend van de... De temperaturen, de temperatuursverhoging, die zetten door, want dan gaan we naar de 19 graden. Dan hebben we een flinke periode met zon. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. En met 19 graden zoals ik er net al zei. Dan krijgen we de dinsdag. Dan is het zonnig. Ja, echt zonnig, echt open dag weer. Met weinig wind en een maximumtemperatuur van 23 graden. Ja, ja. Smeren. Heb jij weer mazzel? Ja, moet ik weer smeren. smeren. Het wordt, dat echt smeren. Dat wordt echt smeren weer. Maar dan houdt het op. Dan is het echt eventjes afgelopen met het zonnige weer. Want woensdag hebben we wolkenvelden en kans op een buik. Ja. Dus nee, dan moet je, je boos aan te kijken. Ja. Moet je meenemen. Moet je meenemen. Dakje dicht. Ja, dakje dicht. Dat is goed. En de temperatuur die daalt dan in één keer weer naar beneden naar de 18 graden. Maar dat is normaal voor de tijd van en de. En er dag. staat dan ook meer wind. Ja, als je me belt kan ik je niet aankijken. <laughs> ja, je schrikt ervan hè Albert-Jan. die blik van Lex <laughs> van Oren. En, ja, en, en hoe het verder gaat, uh, heren. Dus dat kan je dan lezen op uh, www.meteopagina.nl En uh, tegenwoordig ook op uh, de website van CSM. Ja, via zfmzandvoort.nl Kom je ook bij jou uh, terecht En op tv Op kanaal 45 Helemaal goed En ook als je een mobieltje hebt Kan je ook gewoon meteopagina.nl Slash mobiel tikken Juist, en dat is dan het weer voor Zandvoort aan zee Niet voor Amsterdam en Enschede nee. Oké, okay, maar kunnen we je ook al twitteren? Of, uh, oh, kan ook Ja, yes, nou. Hij gaat met zijn tijd mee, hè, die, die, die man op pagina het op pagina oké okay. nou we gaan het allemaal in de gaten houden Lex, één ding viel mij op hè even onder ons ja gewoon jij hebt gistermiddag ik zat af en toe te kijken hè, op de tekst tv en weer een beetje te volgen van jou ja. en in één keer zag ik dat het weer weer uh, veranderen op televisie dat wordt alleen op het met weer van vrijdag dus je was het gewoon live aan het bijhouden van uh, zo'n elke nou, wolken en uh, nou laat ik je, vertel, je bent betrapt ik was helemaal niet thuis hè? ik was helemaal niet thuis ik <laughs> zat het dan achter de knop ja wie heeft dat gedaan dan dat deed ik op afstand Oh, kijk eens aan Ja, Ik was helemaal niet thuis Ja, ja. Dus, Maar er staat zoveel verandering in die, in die situatie Dat ik denk, laat ik dat er eventjes, uh, even bij Nou, maar helemaal goed We gaan het uh, nalezen op www.meteopagina.nl Het weer uh, Voor uh, Zondvoort en uh, een klein beetje omgeving En actueel natuurlijk en en actueel. Want dat heb je gemerkt Dat bedoel ik ja. Dankjewel Lex geen dank. En uh, volgende week mag je me bellen. Volgende week gaan we je zeker bellen. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel Lex van de horen. Het weerbericht uh, hoor je om half drie bij CFM op zaterdagmiddag. Lekker vrouwelijk plaatje op een bewolkte zaterdagmiddag hierzovoort. Nou ja, nog allemaal een half uur lang, hè. En dan uh, kunnen we op het terras gaan zitten, worden. Dat is juist van Lex van de Orem. crystal fighters en pelage. Nou, onze volgende gast uh, is inmiddels uh, aangeschoven, albertjan. Ja, welkom in de studio, meneer Van Kessel. Yo! Ja, en Patrick, weer een eigen persoon. Ja. Ja, uh, ja we blij dat je even tijd hebt kunnen maken voor ons. Want uh, je hebt nogal een druk programma en je reist van hot naar her, hè? Promoten, promoten, promoten, promoten. Ja. Het gaat. Uh, ja. We hebben het ja. gehad, goed. Want je komt nu net uh, uit, uh, van, uh, Amsterdam uit. Uh, van Amsterdam, Radio Noord-Holland. Heb je vanmorgen ja. een interview? Ja. Ook over de parel aan Zee. Ja. Samen met uh, Johnny. Ja. En uh, dat was heel leuk. Dan kunnen we toch uh, een hoop uh, babbelen over Zandvoort. Want ja. daar is het om te doen. En dat kan, uh, uh, deze heer ook. Kom naar binnen. Oh, en ik raak in de Kraak. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Goed, Radio Noord-Holland. daar je was je vanmorgen, maar je bent ook al bij andere stations. Uh, nee, niet, niet geweest, maar wel gedraaid. Ja. En wat zijn uh, de reacties? Uh, ja, ik ga ze niet allemaal bellen, die luisteraars. Nee, maar, nee, maar, maar kijk, je, je gaat met die, met die single Ga je op pad. Ik bedoel, je hebt een prachtige video gemaakt. Die ik helaas toch weinig op tv heb kunnen zien toch? Ja, ik denk ook niet dat die op tv komt. Het is leuk voor Zandvoort. Maar ja, het is echt een prachtige ik zei, een landelijk. Uh, ik vind hem leuk hoor. Ja, voor Zandvoort is het leuk. Omdat oh. je dan toch wel wat ziet. Maar het is niet... Nou ja, goed. We moeten nog echt een professionele video eigenlijk gaan maken. Nou, ik vind deze er ook wel heel goed uit, uitzien. Die kunnen we op YouTube bekijken geloof ik hè? Ja, klopt. is, Maar goed, het heet Zandvoort hier wel denk ik niet. Goed, uh, Veronica uh, heb je ook uh, ge zo gedraaid, want daar is Frank Paardenkoper natuurlijk Sidekick bij Rob Verzomeren. Dus die uh, zorgt er ook altijd wel voor dat we een keertje gedraaid worden. Nou ja, dan moet het maar een keer opgepakt worden, hopen we dan. Hè? Ja, want dat is, dan, dat is gewoon uh, hopen dat ze het op een gegeven moment gewoon oppakken en hem ja. en, en, en, en gaan draaien. Ja, ja. Dus daar, daar kan je verder geen invloed op uitoefenen. Nee, nee, dat is gewoon uh, ja, als de jongens het willen, want dan hoeveel wordt het gedownload? Ja, we, we hebben wel een keer een, een dagje op een, de download uh, lijst gestaan. En toen stonden we in één keer op twee op de tweede plek. Dus dat, dat was wel heel gaaf om te zien natuurlijk. Maar was ja. er nog aanleiding voor nou, dat het op die dag gebeurde? Uh, uh, volgens mij was dat uh, naar aanleiding van op was dat geloof ik dan horen mensen dat weer dat, dat song met de burgemeester hier en dan uh, wordt er toch weer op die site gekeken en uh, massaal gedownload dat is dan wel een momentopname op zo'n dag, maar ja, ja toch go, wordt Goed, je, dat he, toch gedaan Dat ontneemt je niet, van niemand nee, meer? Nee Precies. Dus, dus uh, voor zover is het uh, bereikt wat we bereiken uh, wouden. Maar, uh, het zou leuk zijn als het landelijk wordt uh, opgepakt. Ja, nou, zag ik laatst een uh, documentaire op, van de van uh, Hilversum 3. Die uh, werden geïnterviewd over wat wordt nou de zomerhit van uh, 2011. En dan zeggen ze, nou dat moet een herkenbare nummer zijn. Het moet, er moet een bepaalde beat in zitten. Het moet herkenbaar zijn. Oké. Okay. Parlaanzee heeft het allemaal. Ja. ja. En dan maar open. <laughs> en dan maar open. En daarna draaien. Ja. ja. Heb, heb je hem opgestuurd naar Hilversum? of heb je daar contacten? Nou, er is, er is, na elk station is dat gestuurd, maar je moet daar toch echt een apart uh, man voor hebben die dat allemaal gaat... Uh... Ja, Gio delen heeft hem nu ook en, daar, daar hebben we nu een apart uh, iemand voor die... De... Sony, kom eens bij de microfoon dan. Kunnen we je beter horen? Ja, zo ja, hallo, hallo, hallo. zo. Goedemorgen. Uh, nee, ja, we, we hebben iemand, Tim Boers, maar dat is een uh, officiële uh, PR-man en die uh, heeft zich ervoor geworpen. En die is dat nu uh, voor ons aan het doen en voor de gemeente, om het maar zo te zeggen. En, uh, want we vinden dat leuk. Kijk, het is hetzelfde als met, met die fantastische posters die we binnen de gemeentegrens hebben, zin in Zandvoort. Maar dat weten we wel. Die, ze moeten in Limburg weten dat ze zin in Zandvoort hebben en... Uh, ja. Etcetera. Dan begrijp je, begrijp je het punt. Om. Uh, het is niet eens zo. Het zou leuk zijn als het een hit werd. Maar het is ook ter promotie van Zandvoort natuurlijk. Dat iedereen denkt: hé, heel leuk. Hé, hey, ja, we kunnen wel eens naar Zandvoort gaan. Daarvoor is het bedoeld. Ja, want de single is in uh, samenwerking met de gemeente uitgebracht? Of? Ja. Nou, de gemeente heeft zich, uh, vond, heeft zich achter ons uh, doel gesteld. En. Uh, nou, de burgemeester is uh, de trouwste fan, uh, zal ik maar zeggen. En die. Uh, ja, die, die heeft zich gezegd van ja, tot, tot een bepaalde hoogte natuurlijk, maar in ieder geval gaan jullie in gang, we hebben goede afspraken gemaakt en daar, daar het kost altijd geld, natuurlijk een studio kost geld, muzikanten ja. kosten geld iedereen kost geld, behalve wij <lacht> iedereen is blij behalve wij <lacht> dan doe je toch iets verkeerd <lacht> ja, nou ja, dat, ja, maar dan mag je het VVV ook wel even doen, ja en de, en de, de VVV de en vandaaruit uit de Zandvoortse ondernemers willen we dat in ieder geval een potje is, zodat de mensen die daar die gewoon professioneel voor ingehuurd zijn, die worden betaald. Ja. En kostendekkend is dat. En nu maar eens kijken, of met dit, met dit traject, om te kijken of we landelijk aan de bel kunnen trekken. Ja, ja volgens mij willen gewoon zo'n songforters dat het een bekende platen in Nederland gaat worden. Ja. En ja, hoe kunnen we dat promoten? Hoe moeten we dat aanpakken geen als is zelf nog op pad. Uh, in die zin Ja, dan... we, we dus zijn nu, ja, we staan in het Haarms Courantje vandaag, of de Hamers Dagblad uh, we, we zijn dus op Radio Noord-Holland geweest, uh, ja. zo is uh, er is een theaterplatform of een podium, dat is ook zo'n site waar het, waar het ook op is uh, ja. nou ja, zo, zo timmeren we nu aan de weg Langzaam maar zeker, het moet natuurlijk ook lekker weer worden, dan uh, is er ook een reden ja. voor, uh, om uh, Zand voor te promoten. Ja, kun je, want als je nagaat nou die oude van de Pasadena Dream Band, die heeft een hele poster uh, die wordt ook regelmatig gedraaid, maar het wordt nu tijd voor de parel aan zee, vinden, ja. vinden wij natuurlijk, en met ons. Ja, Radio 2 heeft nu een promo, hè. volgende week beginnen ze met de zomerrits daar uh, te draaien, ja. en dan hoor je dat stukje weer van de Pasadena Dream Band, maar eigenlijk had jullie plaatje daar daarin moeten zitten. Ja, nou goed, wij gaan ook lopen hier. Heel goed, we, we gaan ons best doen ja. uh, we, Hebben we iets vergeten? Je bent dus druk aan het promoten Het loopt, uh, het kan altijd beter natuurlijk Maar het is een geweldig initiatief Geweldige samenwerking uh, Is er nog iets wat je kwijt wil aan de luisteraars? Van downloaden nummer Geldschieters <laughs> <laughs> Een <hierig> -word oud voor, uh, voor een clip ja. Ik wil gewoon een te gekke clip Een ja. mooie clip daar dat ben ik nog wel over aan het nadenken Oké, okay. ja dat zou mooi zijn Dat zou mooi zijn als ja, er echt uh, mooie clip is hoor, Met mo echt mooie beelden worden. Ja, wat wil je een hit uh, krijgen Dan heb je zo'n clip echt nodig, nodig. Hè? Ja, ja. ja. ja. klopt Dus nou ja Oké, okay, bij uh, deze. Roepen voelen om. Bankrekeningnummer staat op www.parelandec.nl. Het ah, nou, is, is voor iedereen het beste dat het niet uh, Patrick's. Uh. <laughs> <laughs> Geweldig. Nee, hartstikke fijn dat jullie even de moeite hebben willen nemen om uh, naar de studio te komen. Daar zijn we zeer dankbaar voor. En als er ontwikkelingen zijn, we komen elkaar tegen in het dorp en uh, hou ons op de hoogte. Ja, mochten mensen trouwens ideeën hebben voor een uh, videoclip, jullie daarbij willen helpen. Jullie lopen geregeld door het dorp. Ja, zeker weten. Zijn bekend genoeg, dacht ik. Hè? Schiet, schiet ze aan. Schiet ze aan. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Het komt allemaal goed met Sparo aan de zee, de plaatsen die we nu gaan draaien. Dank jullie wel voor de concert studio. Yeah. De stad wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en het vuur. Kriebelt ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. ze kiezen, want of de kroeg. Dromen in de duinen, het feest Al hey. hou van jou op Maar Parel aan de zee Echt van alle zorgen Lach als dit de storm De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm Het volvloed, vloed Je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind Speelend in het zand hij hij, hij Ik ben niet met volle teugen de kweestrand of de groef We van voldoende te beleven hier in Salford. En uiteraard ook 24 uur per dag CFM op de radio. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En we gaan weer snel over naar het circuitpark Salford. Daar zit Willem voor deze Dutch Powerpack Weekend op het circuit. Willem. Ja, goedemiddag, Ja. Dit Paul ik, het is een grondpark en uh, ja, je hoort er al een beetje op de achtergrond. We zijn inmiddels uh, bezig met de eerste rolreging van het weekend en dat uh, betreft de uh, race in de Reddago Cup. Nou, een race uh, die ging over 50 minuten, uh, gewonnen door uh, Junior trouwens. En ja, iedere minuut heeft hij, als wij even snel rekenen, een halve seconde uh, voorsprong uh, uitgemaakt. Want de voorsprong was uh, bijna 25 seconden. Ja, voor hem, uh, wat hem betreft, dan uh, enigszins een uh, saaie race, een, weinig tegenstand. Tweede werd de keep van uh, Peter Sonders en uh, Mark Koster die een auto delen die tijdens de pit op uh, de uiteraard wisselen. En de derde uh, werd weer een één uh, Kijk, ik kwam uh, altijd thuis. Dat was één thuis. Ja, in ieder geval je uh, de bellen uh, die uh, bepalen dat er nog uh, vijf minuten te gaan is uh, voor de volgende race hier op het circuit Zandvoort. Op de trevende race uh, van de Ferrari, uh, owners, club en kijkweven Ja, dat zijn ook algemeen allemaal uh, Engelsen uh, die daar mee doen. Uh, Kijken we we'll toch even naar de man op Paul Sussum. Dat is de Derek Johnson en die reed een tijd van een minuut 50, uh, met dat zijn Ferrari 458 uh, Challenge en 458 uh, Challenge. Ja, dat zijn gewoon wel de mooiste Ferraris hier in het Stadkamp. En dat zijn eigenlijk niet alleen de mooiste, maar wat wat mij betreft aan de mooiste maar ook de snelste Ferraris uh, uh, die meedoen in deze race. Want de eerste drie plaatsen uh, die worden ingenomen door zo'n 58 uh, Challenge. Goed. Uh, Oké, okay. Junior trouwens. Ja, die jongen heeft ook een goede raceopleiding gehad. Hè? Maar hij is een paar jaar in Amerika geweest. Uh, rijdt hij nog in Amerika of is hij weer helemaal terug in Nederland? Nou, als is uh, tot nu toe uh, dit seizoen uh, vooral in uh, Nederland. Maar ja, dat blijft daar wel aan werken om uh, in Amerika toch nog uh, verder te komen. Zijn einddoel uh, is nog steeds om in de indiesco op een gegeven moment een zitje uh, te proberen. Maar ja, dat gaat uh, naast het behalen van uh, succes overgepaard met een hoop geld. En uh, ja, zijn grootste jacht is niet alleen de overwinning uh, op het IP, maar ook uh, naar uh, sponsoren om uh, dat te uh, kunnen financieren. Oké, okay. zeg bedankt voor zover. We komen straks na de klok van drieën weer bij je terug. Want dan uh, zijn we nu naar de uitslag van de Ferraris en de Formula Classics. Dus uh, rond, uh, rond kwart over drie, half vier zijn we bij het, weer bij je terug. Is goed, tot dan. Tot dan. Dat was Willem van deze vanaf circuit. Park. Zo inderdaad in het volgende uur van Zoomvoet op zaterdag weer veel meer. ja We hebben dit weekend naar het circuitpark Sanford. Echt een uh, leuk evenement, de Dutch Powerpack op het circuitpark Sanford. En CFM uh, die gaat daar ook waarschijnlijk, niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk de beelden morgen van uitzenden op televisie de races op... ...CFM TV, kanaal 45. Hoor juist Willem van Dezen... ...voor die plaatje van Blondie en de Tijd is hij. Zo meteen in het volgende uur... ...veel meer van Willem over de races op het... circuit. Ja, en ook via... ...dit kanaal, via ons programma... ...even de aandacht voor het volgende. Voor zover mensen het nog niet zouden weten. Want op het strand van Zandvoort... ...zijn afgelopen donderdag ampullen aangetroffen. In de ampullen, die langs een groot deel... ...van het Noordzeestrand gevonden zijn... ...zit calciumcarbide. Ook... ...op het strand van Velsen Noord en Egmond zijn deze ampullen aangetroffen. Daar werd het strand zelfs afgezet. De Zandvoortse Reddingsbrigade, Brandweer en Politie hebben het strand afgezocht... ...en waar nodig ampullen verwijderd. De Veiligheidsregio Kennemerland adviseert iedereen die een ampul op het strand aantreft... ...deze niet aan te raken en de plek waar de ampul ligt te markeren. Vervolgens moet 112 gebeld worden. Het gevaar is dat de stof explosief en brandwaar kan zijn... ...als het in aanraking komt met water. Dan komt namelijk een bepaald soort... ...wordt gasvrij dat erg brandbaar is. Verder kan het poeder zelf irritatie geven aan huid en of slijmvliezen. Dus ander met andere woorden, de plek markeren, 112 bellen... ...en wachten tot de politie zeg, brandweer is gearriveerd. Ja, en de politie heeft uh, nog 4000 mensen die aangesloten zijn op uh, Burgernet... ...hebben ze een uh, berichtje gestuurd via de mobiel. Oké. Okay. Ja, en ik ben er ook op aangesloten. En waar Rempel, hij kwam binnen. Oké. Okay. Helemaal blij was het eerste berichtje wat uh, naar uh, zo'n grote groep uh, mensen is uh, verzonden... Mocht je nou ook uh, deel willen nemen aan Burgernet, ga je naar www.burgernetkennemeland.nl. Burgernetkennemeland.nl. Dankjewel Albert Jan. Zometeen het volgende uur van dit programma.